9 uur. Dit is Radio 1, met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, we hebben er veel te veel specialisten. En dus moeten er minder worden opgeleid. Hoort u zo meer over? En Shell heeft nieuwe olievelden in handen in Brazilië. Hoort u zo meer over? Wij gaan eerst naar KPN en Jan van der Putten. Bij KPN is de netto winst in het derde kwartaal meer dan gehalveerd tot 87 miljoen euro. Dat komt onder meer door grote investeringen. Er werd bijvoorbeeld veel geld gestoken in het snellere 4G-netwerk voor mobiele telefoons. De omzet van KPN daalde in het derde kwartaal met 7,6 procent naar 2,1 miljard.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 Het Amersfoortse PvdA-raadslid Ramon Smits Alvarez is doodgevonden in Spanje. Hij sprong gistermiddag van een brug in de buurt van Santiago de Compostela. Het nieuws komt daar volgens een verslaggever van RTV Utrecht hard aan. Ramon is, net zoals eigenlijk in Amersfoort, uh, uh, daar is hij ook uh, iemand die zich enorm in de kijk speelt, constant in de media was... Niemand geloofde eigenlijk ook iets van de verhalen die er, die er gingen. Dat er, dat er mogelijk problemen waren in het leven van Ramon. Ja, en dan nu, deze afloop, uh, ja, dit is waar iedereen bang voor was. Smits Alvarez zou zijn vrouw nog hebben gebeld om te zeggen dat hij zelfmoord ging plegen. Het raadslid van 34 verdween bijna twee weken geleden. En nam toen 4000 euro uit de partijkas mee. De komende jaren moeten minder mensen worden opgeleid tot medisch specialist. Dat zei het capaciteitsorgaan aan minister Schippers. Volgens het belangrijke adviesorgaan... moet het aantal opleidingsplekken de komende jaren met ongeveer 20 procent omlaag. Eerder dit jaar bleek dat pas afgestudeerde specialisten... steeds vaker werkloos thuis zitten. Het capaciteitsorgaan zei toen al... dat er minder mensen tot de opleiding moeten worden toegelaten. Een medisch specialist kost de overheid per opleiding gemiddeld een miljoen euro... Er moeten volgens het Adviseurgaan ook minder basisartsen worden opgeleid. Minister Schippers bepaalt komend voorjaar of er inderdaad minder artsen moeten worden opgeleid. Een burgerrechtencommissie van het Europees Parlement heeft ingestemd met strengere privacyregels voor bedrijven. Volgens het wetvoorstel mogen gegevens van Europese burgers pas worden doorgesluist na toestemming van de rechter. En dat komt erop neer dat bedrijven als Facebook en Google alleen data aan buitenlandse autoriteiten mogen geven na tussenkomst van een Europese rechter. Het is nog onzeker of die strengere regels er ook komen, want ook het Europarlement en de lidstaten moeten nog naar de wet kijken. Volgens Europarlementariër Sofie In het Veld van D66 is zo'n wet sowieso niet voldoende. Europa moet ook heel zelfbewust uh, zorgen dat die wet ook nageleefd wordt. En tegen de Amerikanen zeggen jongens, op Europees grondgebied gelden de Europese wetten. De Verenigde Staten schenden het internationaal recht door drones te gebruiken. Dat schrijven Amnesty International en Human Rights Watch in twee rapporten. Door de onbemande vliegtuigjes zijn in Jemen en Pakistan de afgelopen jaren tientallen onschuldige burgers om het, om het leven gekomen. De mensenrechtenorganisaties hebben vooral kritiek op de geheimzinnigheid rond de inzet van drones. Geheimhouding geeft de VS nog geen vergunning om mensen dood te schieten. Buiten het bereik van rechtbanken of normen van het internationaal recht, zegt de Amnesty. Het weer zon en erg zacht vandaag. Het wordt 18 graden op de wallen tot 22 in het zuidoosten. Vanavond van het westen uit regen. Morgen en donderdag enkele buien, ook af en toe zon. Vanaf zondag flink koeler, 11 tot 14 graden. De verkeersinformatie naar de ANWB Keeskwaks. Het ging zo snel de goede kant op. Alles rijdt nu weer. Nee, oh. zo snel ging het nou ook weer niet, nou, Marcel. Jammer. Er staat nog uh, 50 kilometer. De nasleep van deze ochtendspits die uh, gesierd werd door veel ongelukken. De A12, de Utrecht-Arnhem. Uh, bij Arnhem-Noord nog 6 kilometer. Dat was een aanrijding op de A50, maar ook daar zijn alle rijstokken inmiddels weer open. A28, Amersfoort-Utrecht. Bij utrecht uit of nog 3 kilometer. Daar is de rechte rijstok nog wel afgesloten. A50 Os richting Arnhem. Bij Knoopend Grijs 3 kilometer. De nasleep van na het ongeluk op de A50 Os Apeldoorn bij de Afrit Schaarsbergen. Twee kilometer vielen nog. Alle reistrokken zijn weer bereikbaar. En tenslotte de A58 Bergen op Zoom Breda. Tussen Zeggen en de Afrit sint Drie kilometer. Het wil maar niet vlotten met dat gestrande visserschip voor de kust van Petten. Vandaag een nieuwe poging: het los te trekken. Daar hoort u zo meer over? Koffiedrinkers kijken naar Nederland 1. Theedrinkers kijken juist meer naar Nederland 2 en 3.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 En Lara het grootste olieveld van Brazilië is verkocht. Dit tot grote woede van oliemedewerkers in het land die vinden dat de Braziliaanse rijkdommen worden verkocht. De aanpak van de Australische brandweer lijkt effect te hebben. We are seeing some van results of these very deliberate, very targeted, very decisive strategies being deployed. Nou, dan gaan we gelijk maar informeren in Australië... bij onze correspondent Robert Partier. Want Robert, wordt de situatie dan iets minder dreigend? Nou, iets minder dreigend is een groot woord, hoor. Kijk, een van de uh, lichtpuntjes die wij op dit moment meemaken... is dat het regent. Uh, en dat is uh, geweldig nieuws natuurlijk. Ik zat toevallig net met een mevrouw aan de uh, lijn... die in de Blue Mountains woont uh, toen de eerste druppels vielen. Nou, zij riep verrukt uit dat ze nog nooit zo blij was uh, geweest... om regen te zien. Ja, het is inmiddels ook alweer droog uh, en de regen was eigenlijk veel te weinig natuurlijk om die brand te blussen. Maar voor morgen wordt heel erg slecht weer verwacht voor die branden. Het wordt warm, uh, 35 tot 38 graden. Het is kurk droog en uh, er staat een keiharde wind. Over dat weer zei de brandweer vandaag, this is about as bad as it gets. Dus de slechtst mogelijke weersomstandigheden. Oulala, en de schade is al zo groot hè. Worden van 1100 vierkante kilometer. Kan er eigenlijk geen voorstelling ja. van maken. Heb je, heb je een... Een vergelijkbaar uh, gebied. Ach, ik, ik, ik uh, moet eerlijk zeggen dat uh, journalisten en cijfers meestal niet zo goed samengaan. Het is uh, 110.000 uh, hectare. Ik weet dat dat 1100 vierkante kilometer is, maar ik zou eigenlijk niet zo goed weten waar dat in Nederland mee te vergelijken is. Het is een uh, gebied waar relatief veel mensen wonen. Dus uh, de schade die kan fors oplopen. Op dit moment is het zo dat er 208 huizen zijn uh, verbrand. Maar als morgen die wind aantrekt, als het uh, vuur inderdaad alle kanten weer opslaat, ja, dan kan dat natuurlijk uh, flink oplopen. De vuurlinie is alle bij elkaar 1300 kilometer lang. Ja, dat maakt het natuurlijk heel erg lastig om te bestrijden. Ja, en het gaat natuurlijk vooral om bosgebied. Hè. Dat, dat brandt natuurlijk het beste. Hoeveel woongebied is er al um, slachtoffer geworden... Nou ja, die 208 huizen, dat is eigenlijk wat op dit moment bekend is. Uh, de verwachting is eerlijk gezegd dat uh, wanneer uh, de slechtste scenario's waarheid worden... dat hele dorpen verzwolgen gaan worden. De Blue Mountains, dat is een uitgebreid gebied waar inderdaad heel erg veel bos is. Uh, maar er, uh, het is ook een lint aan dorpjes en stadjes. En uh, ja, daar vrees men nu natuurlijk voor het ergste. We hmm. hoorden eerder al over het preventief in brand steken van... Um, ja. Voornamelijk vloeren. Hoe verloopt die bestrijding? Is, is dat de methode? Want het lijkt mij zo lastig... om met onder deze omstandigheden de branden onder controle te krijgen. Ja, het is natuurlijk ook heel erg lastig. En die meneer in het begin die zei dat ze toch wel resultaat zagen van hun uh, gerichte aanpak. Nou, het zal vast zo zijn dat uh, die uh, stukken die zij proberen te bestrijden, dat er resultaat te zien valt. Maar uh, een van de grootste problemen is natuurlijk dat amper valt te voorspellen waar dat vuur straks naartoe, zich zal, zich naartoe zal bewegen. Mm -hmm. um, in ieder geval wordt geprobeerd op dit moment om zoveel mogelijk gecontroleerd uit te laten branden. Vandaag was de wind iets minder hard. Dus ze hebben twee grote branden eigenlijk met elkaar samen laten voegen. Ze hebben de, de bossen ertussenin in brand gestoken... zodat in die rustige wind de zaken min of meer onder controle... zouden kunnen uitbranden. Maar ja, morgen dan pikt de wind weer op. Die 84 helikopters, brandvliegtuigen die ze nu inzetten... die krijgen het dan vele malen drukker waarschijnlijk. En om de ernst toch nog eens te benadrukken als hij al niet duidelijk was... morgen rukken er 1400 extra brandweerlieden uit om het vuur te bestrijden. Robert Portier vanuit Australië. Dankjewel, Robert. Nederland moet jaarlijks ongeveer 20% minder specialisten, medisch specialisten gaan opleiden. Blijkt uit het advies van het capaciteitsorgaan. Dat is een belangrijke raadgever voor de minister van Volksgezondheid. De minister Schippers krijgt dat van advies vandaag. Victor Slenter is directeur van het capaciteitsorgaan. Meneer Slenter, goedemorgen. Goedemorgen. Zitten er dan nu specialisten werkloos thuis? Um, er zijn aanwijzingen dat er op dit moment voor een aantal van de medisch specialisten... Uh, meer aanbod is dan vraag En dat betekent niet meteen dat ze werkloos thuis zitten... maar betekent ook dat ze misschien werkzaamheden uitvoeren... die ze liever niet zouden willen doen. Ja, in ieder geval niet in hun specialisatie werkzaam zijn. Dat horen we bijvoorbeeld over veel urologen op dit moment. Klopt, ja. Wat, wat kunnen zij doen op dit moment? U zegt, ja, we moeten nu zorgen dat het aantal specialisten... dat opgeleid wordt, sterk verminderd wordt. 20% procent is veel, hè? Dat ja, klopt. Ja. Ja. Wat kunnen specialisten die nu al opgeleid zijn... en, en... ...werk doen wat ze eigenlijk niet, niet zouden willen doen? Um, nou, er zijn een aantal mogelijkheden. De, de meest voor de hand liggende is eigenlijk gewoon te wachten tot de markt weer aan gaat trekken. Uh -huh. Het heeft niet alleen te maken met, uh, met de opleidingen... ...maar ook met het feit dat de zorgvraag in Nederland sinds 2012 behoorlijk is afgenomen. Dat zie je ook in ziekenhuizen. Maar nou, die zorgvraag gaat waarschijnlijk weer aantrekken als de crisis voorbij is. Ja, en dan moet je dan dus met universiteiten... met je opleidingsinstituten op inspelen. Doet men dat genoeg? Ja, dat doet men zeker genoeg. Alleen is de, de markt voor opleidingen die is heel erg traag. Um, mensen die dit jaar met een opleiding beginnen... Die uh, zijn, pas, zijn pas in 2018 komende op de markt. En hoe dat die markt er dan uitziet, ja, dat is maar afwachten. Maar hoe kunt u dan nu zeggen dat uh, het aantal specialisten... dat opgeleid wordt met 20% moet dalen? Dat is dan inmiddels over een paar jaar al weer achterhaald. Dan zijn we, hebben we weer een tekort. Dat Not. zie ik zo gebeuren. Ja. <tus> Die daling heeft niet te maken met de, met de crisis, die daling heeft ermee te maken dat we in onze ramingen tot, uh, tot 2010 altijd het aantal medisch specialisten meenamen dat uit het buitenland naar Nederland kwam. Dat zijn er op jaarbasis uh, gemiddeld zo'n 160. Die komen meestal uit Duitsland of uit België. En in 2010 kregen we signalen vanuit uh, de Europese Unie dat er uh, in een aantal landen om ons heen tekorten gaan ontstaan aan medisch specialisten, onder andere in België en Duitsland. En die verwachtingen die waren zo serieus... dat we in 2010 hebben besloten om daar niet op te gaan zitten wachten... Uh, op die daling van de instroom uit het buitenland... maar dat we zelf alvast meer zijn gaan opleiden. Aha. En daar is die 200 op gebaseerd. Ik snap het. Ja, maar meneer Sender, dan moet je dus ook het buitenland in de gaten houden. Is, is dat nog te doen? Valt dat te plannen? Uh, ja hoor, wij houden het buitenland uh, continu in de gaten, want uh, de grenzen met uh, de andere de deelstaten van de Europese Unie staan al de hele tijd open. Dus wij monitoren voortdurend van wat er gebeurt. En uh, wij zien dus ook dat uh, de instroom van basisarts uit het buitenland inderdaad behoorlijk aan het afnemen is. Die mensen krijgen dus gemakkelijker een baan in hun eigen land. Maar dat de instroom van medisch specialisten sinds 2010 niet is afgenomen. Nederland is toch steeds heel erg aantrekkelijk voor medische specialisten als ze een opleiding af hebben om zich hier te komen vestigen. Dat werd niet verwacht en daarom stellen we nu in 2013 ons advies daarop weer bij. Oké, okay. um, voor iedereen die nu luistert en medicijnen studeert, wat zegt u tegen ze? Um, nou ja, dat uh, de, eigenlijk hun uh, vooruitzichten nog steeds heel erg goed zijn vergeleken met bijna alle andere vakken in, uh, of beroepen waar je voor studeert in Nederland. En als je voor, uh, voor deze opleidingen kiest, dat zijn meestal toch. Zeer gemotiveerde mensen die komen wel ergens terecht. Goed, Victor Slenter, directeur van het Capaciteitsorgaan. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien. NOS Radio Angel kwart over negen. Een consortium onder leiding van het Braziliaanse staatsoliebedrijf Petrobras heeft de vergunning gekregen om het onlangs ontdekte olieveld Libra voor de kust van Brazilië te ontwikkelen voor 5 miljard euro. En ook Shell maakt deel uit van dat consortium en gaat dus meeboren naar olie in dat Libra-veld gaan we over praten met analist en specialist in de energiesector... Bert van Hogehuizen van de vermogensbeheerders Stroeven en Lembergen. Meneer van Hogehuizen, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe belangrijk is dit veld? Wat, wat zit daarin? Weet u dat? Ja, dat is zeker belangrijk. Ik moet wel even een correctie aanbrengen... want u noemde net 5 miljard als tekenbonus... maar ja. volgens Shell is het 1,4 miljard dollar, dus ongeveer 1 miljard... Maar dat even terzijde. Um, ja, het is een heel groot veld. Uh, 8 tot 12 miljard vaten mogelijkerwijs. Uh, u weet natuurlijk, in Brazilië zijn ze al jaren bezig... om de offshore olie uh, zwaar te ontwikkelen... waarbij Brazilië zelf een hele grote vinger in de pap wil houden. Dus het is wel opmerkelijk dat ze dit keer genoegen nemen... met een minderheidsaandeel voor Petrobras. Mm, maar even nog terug naar dat bedrag, uh, meneer Van Hogehuizen. Want zou het kunnen zijn dat het consortium in totaal 5 miljard euro krijgt... in Shell uh, dat ene miljard? Nou, dan heeft Shell een fout gemaakt in zijn persbericht. Want die zegt okay. zelf dat het hele consortiumbedrag 1,4 miljard dollar is. Oké. Dat okay. voor Shell. Uh, wat vindt u van dat bedrag? Ja, dat zijn forse bedragen. Ik moet bedenken dat uh, om een deal te mogen doen... dan praten we natuurlijk nog helemaal niet over of winst komt. moet je dus al een bedrag betalen. Maar dit is de laatste jaren bij veel uh, olielanden niet ongebruikelijk. Maar het blijft daarmee dan dus wel een gok? Nou ja, elke investering is een gok natuurlijk. Ja, natuurlijk. Tuurlijk. En, uh, maar... Je kunt er van je wilt toch wel graag wat zekerheid hebben? Nou ja, je kunt ervan uitgaan dat natuurlijk uh, Shell en ook de Chinese duchtige berekeningen hebben gemaakt... over wat er mogelijk wijs uitkomt. Uh, natuurlijk, uh, bij zulke hele grote olievelden is er natuurlijk uh, een behoorlijke winstmarge te verwachten. Want wat, wat weet u over het uh, terrein? Is, is het moeilijk? Diep water? Diep onder nou ja, de Ja, het, het, het is specifiek, het is natuurlijk wat ze noemen pre-salt. Dus we zeggen onder zoutlagen. Dat is natuurlijk iets wat je 40 jaar geleden helemaal niet had kunnen ontginnen. Het ligt 2000 meter diep onder water. En dan ligt er nog eens een zoutlaag van een kilometer of zo uh, boven. En daaronder zit dan het olieveld. Het is technisch inderdaad een heel geavanceerd uh, project. En ik denk dat daarom ook natuurlijk uh, Petrobras uh, de hulp van uh, de andere... Oliemaatschappij inroept. Wat weet u van de andere omstandigheden? Want wij lezen dat de Brazilianen, althans een deel van hen... zeer boos is over de verkoop van dit olieveld. Vindt dat Brazilië de eigen rijkdommen verkoopt? Ja, die, die, die, die spanning heb je natuurlijk altijd. Hè. Er is natuurlijk uh, toen uh, een jaar of vijf, zes geleden... de eerste velden waaronder Toepje werden ontdekt... is natuurlijk gezegd, luister, dus Brazilië moet dit voor zichzelf houden... De Petrobras, de nationale maatschappij, is toen een ongelooflijk ambitieus investeringsprogramma begonnen van 275 miljard dollar. Dat is meer dan de Nederlandse staatsbegroting. Ja. Uh, en ze liepen toch tegen allerlei problemen op, want er werd ook gezegd, ja je moet minstens 60% van alle equipment moet je in Brazilië bouwen. En daar waren helemaal geen werven voor, er was geen, geen kundig personeel, niet voldoende kundig personeel. Dus er is natuurlijk altijd een soort evenwicht. Aan de ene kant zouden die landen liefst alles zelf willen doen. Daar hebben ze natuurlijk niet altijd uh, de capaciteit voor. Hoewel Brazilië heel ontwikkeld is en, en daarin behoorlijk, uh, behoorlijk ver gaat. Dus ja, op een gegeven moment uh, wordt het... Toch, als je het binnen een bepaalde periode wil doen, is het misschien toch handiger om, om buitenlandse expertise in te schakelen. Ja, nou dat is dus geld... gedaan. Ja, precies. Want dat komt er ook bij kijken om te kunnen investeren uiteindelijk. Denkt u dat Brazilië, ondanks dat ze het nu binnen dat consortium van internationale bedrijven doen, een belangrijke speler wordt in de oliewereld? Nou, dat mag je zonder meer wel zeggen. Ik bedoel, uh, ze hebben ook nu een productie van iets van 2 miljoen vaten per dag. Ze zitten ze mee op uh, iets onder het niveau zeg maar, van wijd. Uh -huh. Het is wel zo dat uh, de prognoses van een jaar 4-5 geleden, dat die toch niet helemaal gehaald worden. Met andere woorden, dat het uh, langer duurt om die productie te laten stijgen. Maar ze hopen toch dat die productie op enige termijn uh, anderhalf of misschien zelfs twee keer zoveel wordt. Oké, okay. dank. Bert van Hoogenhuizen, analist en specialist in de energiesector. Dank u wel. Graag gedaan. We naar de ANWB, Kees Kwaks met de staart van de En Het staartje dat speelt bij Arnhem op de A12. Utrecht-Arnhem nog 6 kilometer tussen knopend wordt en Arnhem-Noord. A12, Utrecht-Den Haag. Maar dat is een nieuw feit. Er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Gouwen. Er zijn twee rijstroken dicht. vielen erachter vanaf Gouda nu 2 kilometer. A28 Amersfoort Utrecht. Bij knopend Rijnsweert 4, 4 kilometer. De nasleep van een ongeluk. En op de A50 Os richting Arnhem. Voor knooppunt Grijzoord 3 kilometer. Soms alles seems awkward and large. Imagine one Wednesday evening in March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 You don't know. Oh. 9 minuten voor half 10. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Ook de tweede poging om de Belgische kotter bij Petten vlot te trekken is mislukt. Er is al voor het eerst beweging gekomen in het schip. Maar dat was niet helemaal zoals het bedoeld was. Want het is nog vaster komen te liggen. Jeroen de Jager zag het gisteravond allemaal gebeuren. De poging moet het vandaag hebben van springtij...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 En hier loopt ook weer rond Herman Veldman... van de reddingsmaatschappij KNRM. Ja, de triton, de sleepboot is daarin, ligt hiervoor. En daarachter ligt de dolfijn van de Saison Petten. En die is op toekomst, de teros. de messenger... is die dat overbrengen hier naar de wal toe. Zijn runnen. dat eigenlijk dikke kavels? Ik denk dat hij een centimeter of...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 op de boeg ook te kijken totdat er beweging komt in het schip. Wow! Oh, oh god! Oh, ik denk dat het om. De boot is gekanteld nu. Oh, het schip is gekanteld, gekanteld om, ineens. Oh, ineens nee, beweging. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Zijn ze toch al ruim een uur bezig? Ineens oh. kantelt hij. Bar. Nou, ik vind het prachtig jongens. In, hier in Noord-Holland toch, hè? He, zo beleven toch nog eens wat?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 Oké, okay. morgen. Bye. Nou, Gewoon nog een keer proberen. Vanavond om half zeven volgt opnieuw een poging. De derde en drie maal is scheepsrecht. Ja. En zo zijn we er weer. We blijven even maritiem bezig. Mino is in Amsterdam-Noord op de NDSM-werf. Niet kantelen, maar rechtop zetten zo'n kraan. Want dat gaan ze doen, hè? Ja, ja. Kraan 13, het eerste stuk is al van het ponton gehaald. Je hoort ondertussen het hijswerk alweer beginnen... voor het tweede gedeelte, waar de hotelkamers in zitten. Want die hijskraan wordt een hotel. Kijk op de website van ons, dan zie je een, een tekening. Um, hier bij ons staat ook Ruud van der Sluis. U bent van de stichting NDSM Herleefd. U wilt zoveel mogelijk van die oude spullen... wilt u eigenlijk weer herstellen, hè? Uh, oude tekeningen, alles wat van de werf komt... Ja, zeg het al de NSM heel leeft. Wij willen dat die geschiedenis, wat, wat vroeger was, dat het weer zichtbaar wordt. Dat is uh, het bedrijf weer een gezicht geven. Uh, je kan verder gaan. Deze hele tak van de industrie moet weer zichtbaar worden. U, U hebt er zelf gewerkt als scheepstimmerman, betimmeraar, beschieter ja, heet dat. Scheepsbeschieter, ja. Dus ja. dat was zeg maar interieurbouwer. Dat is de interieurtimmerman. Het is allemaal daar. verloren gegaan. Ja, alles is weg. Dat is uh, geweest... En uh, dat is eigenlijk ook zo met die kraan die ook bijna is weggeroest. Edwin Korman-Rudy is de initiatiefnemer, eigenaar van de kraan ook. U loopt ook het financiële risico, moet ik zeggen. 2 miljoen euro heeft het gekost. Waarom wachten we er ook zo lang mee? Want nu moest er dus heel veel aan hersteld worden. Ja, het is uh, de besluitloosheid. Uh, een gebrek aan lef. En ik zei ze net ook, soms moet je af en toe eens gescheiden een hebben... en denken van, als je hierover door blijft praten... en dat had, we hadden makkelijk nog eens een keer tien jaar door kunnen blijven praten... mooie plannen maken, maar dan was hij vandaag en morgen omgelazerd en dan hadden we geen kraan meer gehad. Nee. En dat is eigenlijk met al die andere kranen hier gebeurd. Het loopt vast, het dondert om, het, het wordt verknipt... Uh, ja, gods, uiteindelijk moet er eens een keer een gek voorbij komen die zegt we pakken hem op en we gaan hem restaureren. Ja, wanneer gaat het hotel open? Wanneer kan je het erin logeren? Uh, vooral de Kraanhotel gaat eind deze maand open. We gaan een maand bezig met de uh, afbouw het interieur. Uh, jacuzzi's komen erin. Uh, ja, in de giek, hè? De jacuzzi komt in de giek, hè? <laughs> ja, ja vijf, uh, helemaal bovenin, <laughs> 50 meter hoog. Hoogtevrees moet je niet hebben. Nee, maar je zit lekker warm in het bubbelbad. Je kijkt uit over het ei, over de binnenstad van Amsterdam tegenover het Centraal Station. Ndsm.nl was het, hè? NDSM.nl. Kun je alle evenementen zien die hier plaatsvinden. En je kan dan ook zien hoe het er allemaal uitkomt te zien als het hotelkraan klaar is. En benieuwd of de stichting NDSM Herleeft dan nog meer spullen bij elkaar kan vinden. Zodat het ook een beetje een soort museum komt. En de tekening zoals gezegd bij Mayno Rimmers op zijn blog op onze site nos.nl. Even naar beneden scrollen. Independer.nl schenkt 10.000 euro aan de Utrechtse daklozenkrant. Reden is een reclamespotje waarin het voormalig Utrechtse raadslid Bert van der Roest, weet u wel, een rol speelt. Die stal 45.000 euro van de daklozenkrant Straatnieuws. Independer overwoog het sportje aan te passen, maar dat kost veel geld. En de daklozen hebben er natuurlijk niet veel aan. Paul van der Lucht is bestuurslid van Daklozenkrant Straatnieuws Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Staat het geld al op de rekening? Niet dat ik weet, maar ik, uh, ik heb uh, geen direct zicht op de rekening. We hebben even geen penningmeester, dus er zit even wat uh, vertraging tussen. Oh, hey, ik weet het nog niet. Dat is onhandig op dit moment, als u nee, even geen penningmeester heeft. Nee, nee, nee, nee, nee. die taken die worden door een andere bestuursleden overgenomen. Okay. Dus ik weet het niet. Maar IndiePen had ons al aangekondigd dat deze schenking eraan zou zitten. Ja, wat vindt u van dat gebaar? Ja, ik vind het een, een mooi gebaar voor elke... Uh, Elke cent is natuurlijk meegenomen voor de daklozen in Utrecht. Ja, nou wil ik niet vervelend zijn, maar dat is natuurlijk geen 45.000 euro. Nee, nee, we hebben nog steeds goede hoop op dat de afspraak die wij met Bert van der Roest gemaakt hebben... wordt nagekomen en dat Bert het geld tot de laatste cent toe terugbetaalt. Waar haalt u die hoop vandaan in het vertrouwen? Uh, nou ja, wij hebben daar een afspraak over gemaakt... En uh, ik neem aan dat uh, Bert zijn uiterste best doet om die afspraak uh, na te komen. Heeft u daar nog contact met hem over? Uh, daar is vanuit het bestuur met hem contact over, maar niet met mij persoonlijk. Dus over de details daarvan kan ik u niks vertellen. Nee. Maar goed, Er wordt dus er wordt nog over gepraat. U bent on speaking terms. Ja, zijn we zijn on speaking terms. Zijn we zijn er ook altijd geweest. Want wij hebben een afspraak gemaakt met Bert uh, toen wij uh, de vermissing van het geld uh, ontdekten. Dus uh, die, die, die contacten tussen ons en hem zijn er, zijn er altijd geweest. Die 10.000 is binnen, Paul van der Lucht. Hartelijk ja. dank. Goed, dank. Goedemorgen. En zo zijn we aan het eind gekomen van het NOS Radio 1 Journaal voor dit moment. Wij gaan naar de collega's van de KRO. Ik wens u nog een hele fijne, zachte dag. Want dat schijnt het te worden vandaag, Sven. Goedemorgen. Zeker, goedemorgen. Wat heb jij zo? Nou, na Amerika dreigt er nu ook een shutdown in Europa want de Europese Unie dreigt medio november de rekeningen niet meer te kunnen betalen. Hoe dat precies zit, vraag ik aan Wim van der Kamp, die is Europarlementariër voor het CDA. Verder, FNV Spoor heeft, het helemaal, genoeg, uh, uh, heeft helemaal genoeg van het geweld tegen spoorwegpersoneel. Ook reizigers vinden zij moeten opkomen tegen bedreigde conducteurs en machinisten. En wat doet Sharon Stone aan tafel met de winnaars van Nobelprijs voor de Vrede... als Mikhail Gorbachev en de Dalai Lama? Het mm. antwoord zometeen bij de KRO. Het wordt vast heel gezellig. We gaan luisteren, Sven. Eerst nog eventjes naar Jan van der Putten voor het NOS Journaal. Het aantal opleidingsplekken voor medisch specialisten... moet de komende jaren met ongeveer 20 procent omlaag. Dat zegt een adviesorgaan tegen minister Schippers. Nu doen te veel medisch specialisten taken waarvoor ze niet zijn opgeleid. De Verenigde Staten schenden het internationaal recht door drones te gebruiken. Dat zei bij Amnesty International en Human Rights Watch in twee rapporten. Door de onbemande vliegtuigjes zijn in Jemen en Pakistan... de afgelopen jaren tientallen onschuldige burgers om het leven gekomen. De netto-winst van KPN is in het derde kwartaal meer dan gehalveerd. Tot 87 miljoen euro. KPN heeft veel geld gestoken... in onder meer het snellere 4G-netwerk voor mobiele telefoons. En verder is de omzet van KPN gedaald... doordat bedrijven snijden in onder meer kosten voor telecom. En Venezuela zegt dat het lichaam van de Italiaanse modekoning Vittorio Missoni vermoedelijk is gevonden. Duikers hebben lichamen gevonden in een vliegtuigvrak voor de kust. Het toestel van Missoni verdween in januari met zes mensen aan boord. En dat zijn de hoofdpunten. Voor de verkeersinformatie nog een keertje naar Kees Kwaks. Op de A8 van de Vezander naar Amsterdam staat nog Vierde bij Oostzaan 3 kilometer. Vanuit Alkmaar op de A9 naar Amstelveen voor Bad Overdorp 3 kilometer. Op de A12 Utrecht Arnhem voor Waterberg ook 3 kilometer. En na een ongeluk op de A12 Utrecht Den Haag bij het Gouwe Aquaduct 3 kilometer. De rechterrijstok is daar nog dicht. Ten slotte de A50 os richting Arnhem voor grijs wordt ook 3 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Na Amerika dreigt nu ook een shutdown in Europa. FNV Spoor is geweld tegen spoorwegpersoneel. Spuug zat. Wat doet actrice Sharon Stone aan tafel... met Nobelprijswinnaars en het ochtendhumeur van Mart Smeets? Het is twee over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen, Nederland. Marcel Dekker is vanochtend in Bennebroek. Een meldpunt over het gebruik van gif in de landbouw bestaat zes maanden. Is het een klachtenstorm geworden of valt het met dat gif allemaal wel mee in Nederland? Antwoord volgt straks. U kunt mij volgen op Twitter als u wilt. En reacties en vragen kunt u ook kwijt via de mail. Goedemorgen @cairo.nl. De Europese Unie, dames en heren, dreigt vanaf 15 november... haar rekeningen niet meer te kunnen betalen. Dat heeft commissievoorzitter José Barroso laten weten aan het Europees Parlement. Wim van der Kamp, Goedemorgen. Goedemorgen. U bent Europarlementariër voor het CDA. Dreigt u ook naar Amerika een shutdown in Europa? Nou, daar begint het wel een beetje op te uh, op lijken. Uh, de Europese Commissie heeft een begrotingstekort voor 2013. En uh, we kunnen het met z'n allen niet eens worden om dat begrotingstekort uh, aan te vullen. Dus ja, als wij uh, met de koppen tegen de muur blijven lopen... dan uh, gaat de zaak hier ook dicht uh, op 15 november. En wat betekent dat dan? Nou, uh, ik hoop niet dat het zo ver komt. Maar uh, ja, dat zou betekenen dat we niet meer kunnen vergaderen. Of dat uh, salarissen van de koks uh, niet meer betaald kunnen worden. Uh, belangrijk is dat we de komende week uh, het hoofd koel houden en kijken hoe we dit oplossen. Er is een extra 2,7 miljard euro nodig. Uh, en dat is eigenlijk nog niet eens genoeg, want er is dan daarbovenop nog eens 4 miljard euro nodig. Waarom zit ja. dat gat in die begroting? Dat komt omdat de Europese Unie die werkt met een uh, meerjarenbegroting van zeven jaar. En we zitten nu in het laatste jaar. En uh, breng nu eenmaal met zich mee dat in het laatste jaar, en dat is dan 2013, worden de meeste projecten uitbetaald. Uh, ja, we doen allerlei dingen in Europa van uh, cultuur tot, uh, tot wegenaanleg... En de eerste jaren hebben we geld over omdat die projecten niet klaar zijn of, of die zijn niet goed uh, uh, in orde met corruptie en dergelijke dingen. En dat cumuleert nu allemaal in 2013. Ja. En het rare is dat ja, Nederland heeft nu al vijf jaar geld uh, teruggekregen. En dat geldt ook voor de andere lidstaten. En die moeten dus nu bijplussen. Maar ja, we weten allemaal de problemen in Nederland, in Spanje en, en Portugal... Ja? dus dat, dat bijplussen, dat is niet zo eenvoudig. En in Frankrijk en in andere landen van Europa, ik bedoel, het gaat overal een beetje minder... hadden ze dan in ja. Europa niet een beetje beter op de centen moeten passen, meneer Van der Kamp? Ja, dit systeem, dat gaan we nu ook veranderen... want uh, we zijn dus geweldig ruzie aan, met elkaar aan het maken... over geld wat we eerst teruggeven aan de lidstaten en nu weer terug willen hebben... In het nieuwe systeem zal het zo zijn dat wij dat geld uh, als het ware mogen bewaren... tot het laatste jaar uh, van die zevenjaarlijkse uh, periode. Ja, maar goed, u kunt ook zeggen, heel Europa moet bezuinigen. Dat geldt dan dus ook voor de Europese Unie? Ja, nee, maar dat, dat ben ik zeer met u eens. Want uh, ik vind dat de Unie uh, uh, de tering naar de nering moet zetten. Maar het probleem bij, bij deze meerjarenbegroting is... dat dat allemaal projecten zijn uh, die de landen graag willen... Die zijn goedgekeurd. Het gaat dus niet om onze koffie of om onze uh, computers. Nee, het gaat om uh, grote investeringen ook in Nederland. En die kunnen nu niet plaatsvinden omdat er geen cash is. Nee. Dus om het heel deftig te zeggen, we hebben wel geld, maar geen cash. Juist. En dus dat betekent concreet dan ook dat salarissen straks niet meer dreigen te kunnen worden uitbetaald. Uh, nou heeft Nederland, uh, u zegt net zelf, geld teruggekregen. Hoeveel moet Nederland, zoals u dat noemt, bijplussen, dus weer extra aan Brussel geven? Over het geheel genomen moet Nederland uh, 550 miljoen bijplussen. Daarvan heeft Jeroen Dijsselbloem al 350 miljoen uh, bijgeplust. Het gaat dus om de resterende 200 miljoen. Ja. Nou staan we niet zo ver van de Europese verkiezingen af. Kunt u dat als Europarlementariër uitleggen aan uh, inwoners van een land... waar al 6 miljard bezuinigd moet worden met heel veel hangen en wurgen... en dat er dus nu weer een half miljard extra naar Europa moet? Ja, nou daar ben ik nu mee bezig, uh, om duidelijk te maken dat wij hier echt goed op onze centen letten, ja. maar door dat rare begrotingssysteem, uh, ja wij als Europarlement en als Europese Unie onszelf voortdurend in, in de communicatieproblemen uh, brengen. Ja. Ik moet wel zeggen, er wordt hier ook uh, geharkt, hoor. Er zijn hier ook uh, uh, onderuitputtingen, zoals dat deftig heet. Ja. Maar het geheel is wel zo krap... dat die datum van 15 november ernstig dichtbij komt. Nou, weet ik niet of Geert Wilders luistert. Als hij dat doet, dan gaat hij zometeen vast weer een tweet de wereld insturen. Want die zegt ja. natuurlijk, weer een half miljard naar Europa. Kappen met die handel, en dat vlak voor ik, de Europese verkiezingen. Ja. Maar met de heer Wilders is op het punt van Europa uh, sowieso geen zaken te doen. Dus daar wil ik ook niet te veel energie uh, aan besteden. Nee, maar bij de VVD Kijk, denk ik dat ze ongeveer hetzelfde gaan zeggen, zolang ze maar De PVV die wil de, de voordelen van Europa gewoon binnenharken. Hè? Alles wat er gebeurt in Rotterdam ten gunste ja. van Duitsland. Onze bloemenexport, noem allemaal maar op. Ja. Het draait allemaal om die Europese Unie. Ja. Maar als het gaat om verantwoordelijkheid nemen... of uh, een beetje meedenken hoe je de Europese Unie verder kan helpen... Ja. ja, dan heb je natuurlijk niks aan de PVV. Nee, maar goed, het is natuurlijk ook niet goed uit te leggen... dat iedereen de broek erin moet aanhalen... en dat er nog steeds een gat zit in de Europese begroting. Ook al zegt u net de, de, de, geeft u net de technische verklaring daarvoor... van het einde van die begrotingstermijn. Ja. Um, waar bent u maar op dit moment eigenlijk? Ik ben op dit moment in Straatsburg. Ja, daar gaan we al, hè? Uh, ja. Kost 200 ja, dus... miljoen per jaar, ja, nou, dat reizen het iets, de circus. Ja, het is ietsje minder. Maar, uh, nee, maar ik begrijp dat ik een emotioneel nadeel heb uh, in uw ogen. Maar toch is het denk ik zaak dat politici uh, zoals ik het hoofd koel houden... Ja. Uh, niet aan allerlei rare populistische uh, neigingen uh, deelnemen. Nou, wat ik voel vrij. Vraag... Maar ik u vraag is, nog niet eens zo populistisch... want het Europese parlement heeft zelf gezegd... Straatsburg als vergaderlocatie te ja. willen afschaffen. Ja. Uh, alleen u zit er wel nog steeds. Ja, nee, maar dat klopt. En u weet ook hoe ingewikkeld uh, die, die samenwerking... tussen 27 uh, Europese landen is. Ja. Uh, Frankrijk en Duitsland blokkeren uh, het feit dat we Straatsburg sluiten. Ja. En uh, er zal helaas, helaas nog heel wat water door de Rijn moeten... voordat wij dit gebouw hier kunnen afstoten... Maar de, zowel de opvatting van de Nederlandse regering als nu ook... want dat is eigenlijk voor het eerst de meerderheid van het parlement... die zeggen, dit is niet meer uit te leggen... aan mensen die hun thuiszorg uh, moeten inleveren. Ja. Dus wat dat betreft, de ontwikkelingen zijn goed... maar de uitvoering ervan is, zoals vaak in Europa, erg traag. Ja. Uh, zeg, uh, wat nou als die Europese lidstaten weigeren... om de portemonnee te trekken? Dan krijgen we een enorme clash... En dat zal net zoals in Amerika uh, de economie uh, schaden. Dus ik verwacht dat uh, de dames en heren uh, de komende week... Uh, want er is ook Europese top, hè, komende uh, ja, en uh, deze week. woensdag en donderdag. Ja. En uh, ja, we hebben toch een heel mooi spreekwoord in Nederland. Onder druk wordt alles vloeibaar. Ja. Uh, dus ik, ik ga ervan uit dat wij uh, de komende tien à twintig dagen de zaak op de een of andere manier weer weten aan elkaar te plakken. Juist, en dan zal Nederland dus ook weer zijn portemonnee moeten trekken. Uh, de vraag is, uh, de Amerikanen weten het nu ook al uh, enige tijd... dat dit eraan zit te komen, hè? want u wordt vast ook afgeluisterd op dit moment, toch? <laughs> ja. Nou ja, wij worden permanent afgeluisterd door de Amerikanen. En dat is ook een, een zeer ernstig uh, feit... Ik las vanochtend op teletext dat uh, president Obama gisteren met president Hollande heeft gebeld. Over ja, want dat de Fransen staan over op hun achterste benen. Nou ja, dan weet je wel dat dit natuurlijk absoluut niet kan. Dit is gewoon schending van, uh, ik zou bijna zeggen. schending van mensenrechten tussen fatsoenlijke staten. Ja, dus wat gaat u daar vanuit het Europees Parlement aan doen? Nou, dat is hier een permanent uh, uh, onderwerp. En er zijn verschillende uh, vergaderingen, maar ook verschillende uitspraken dat wij ook de commissarissen dwingen om naar Washington af te rijden... en te zeggen, NSA, ophouden met dit gedoe. Zo kan je het vertrouwen in Amerika niet vasthouden. Goed, het Europees parlement waarschuwt Washington voor de laatste keer. Duidelijk. Wim van der Kamp, ik dank u zeer. Het was me genoegen. Insgelijks. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u een gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. In Nederland lopen ook dit jaar de gemoederen over Zwarte Piet weer hoog op. De Belgen vieren dat Sinterklaas ook. Maar daar leeft die discussie totaal niet. Hoe kan dat? Ineke van het, of Stroeken van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur. In Nederland wonen heel veel mensen... van de voorouders ook echt slaven geweest zijn. En Nederland heeft in de gouden eeuw ook... een hele reputatie gehad van slavenhandelaren... In die tijd was het natuurlijk Nederland en uh, Vlaanderen waren één land. Maar de grote uh, slavenhandelaren woonden toch vooral in de kuststreken en met name ook in Holland. Het feit dat er vooral in Nederland ook mensen uit Suriname wonen en uit Curaçao betekent ook dat hier de pijn van die slavenhandel... ook veel sterker gevoeld wordt als in België. En dat is volgens mij ook de reden waarom België die discussie veel minder speelt. Alle zinneke stroeken van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan naar... KRO.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Bennebroek. Gif in de landbouw en een meldpunt met Marcel Dekker tuin van uh, Anneke Remer. in het tussen de duinen en bollevelden ingeklemde Binnenbroek en die bollevelden leveren natuurlijk uh, ieder jaar prachtige plaatjes op. Maar uh, er met volle teugen van genieten, Anneke uh, Remer. Uh, dat zit er eigenlijk niet meer in hè voor u? We vinden het nog steeds mooi, maar als er gewerkt wordt, dan houden we wel altijd even in de gaten van wat zijn ze eigenlijk aan het doen. Ja. Ja. Zeker als de wind zo af en toe uw tuintje inblaast, dan ruikt u wel eens wat. Ja. Westenwind, Dan uh, komt het bij ons over het spoor heen. En dan daalt het neer in onze tuin. En dan, ik heb wel eens gehad dat ik dan de ramen deed en even naar binnen ging. Het komt niet heel vaak voor dat ik het ruik. Maar ik weet wel altijd dat het er is. Ja. Esther Houwehand van de Partij voor de Dieren. Uh, u wilde wel eens weten hoe wijdverspreid die klachten waren. En hoe die uh, bezorgdheid, hoe dat in elkaar stak. U kwam met het meldpunt gifklikker.nl. prachtig naam overigens. Zes maanden in de lucht. Um, hoe vol zijn de mailboxen gelopen met al die klachten over... Nou ja wat Anneke zegt. Nou, we hebben een paar honderd uh, meldingen binnengekregen. En wat opvalt is dat mensen het erg moeilijk vinden... om in hun eigen omgeving met hun zorgen naar buiten te treden. Hè, vaak woon je in een dorp... en is degene die, uh, die gifmiddelen gebruikt uh, je buurman. Uh, en je, je hebt het gevoel dat je niet bekend wil staan als, uh, als de zeurpiet. Maar mensen maken zich met name zorgen over hun kinderen... die dag in dag uit uh, opgroeien in de omgeving... waar soms iedere dag gespoten wordt. En we weten dat de Gezondheidsraad ook waarschuwt voor de gevaren voor omwonenden dus die zorgen zijn terecht en wij vinden ja. dus dat het kabinet daarnaar moet luisteren ja. 900 klachten in totaal. Maar u zegt van ja, die bezorgdheid over wat mijn buurman, de, de boer ervan gaat zeggen... als ik ga klagen, die, die is zo groot dat ik mijn mond aan hou. Ja, en dat zagen we van tevoren al aankomen. Dus we hebben op de gifklikker.nl ook duidelijk de gelegenheid om anoniem te melden. Wij vinden het belangrijk dat de zorgen van mensen worden gebundeld... omdat ze tot nu toe nergens terecht kunnen. Als je bij de gemeente gaat vragen... Uh, mag er wel zo dicht op mijn huis gespoten worden... dan kan de gemeente daar vaak niks mee als je het aan de boer zelf vraagt... Uh, nou, de kans dat je ruzie krijgt is behoorlijk groot. Ja. En sommige mensen zitten al twintig jaar in deze problematiek en kunnen nergens terecht. En wij willen dat de regering nou eindelijk eens serieus kijkt naar de zorgen van mensen die in agrarisch gebied wonen waar gif wordt gebruikt. Ja. Toch blijft het een beetje vaag, hè? want de klacht van Anneke is natuurlijk meer ingegeven op dit ogenblik door bezorgdheid. Wat het zou kunnen gaan doen uh, met je gezondheid. Ze ligt hier nog niet schuimbekkend op de grond, maar uh, zijn dat soort reacties wel binnengekomen Van mensen die echt fysiek klachten hebben? Ja, ook. Het, uh, het meldpunt is uh, om mensen de gelegenheid te geven hun zorgen te uiten. Uh, maar ook fysieke klachten en aanwijsbare problemen als gevolg van dat gifgebruik zijn binnengekomen. Mensen hebben last van hun keel, van hun luchtwegen, hoofdpijn, uh, soms longontsteking zelfs, darmklachten. Anneke, dat moet ik misschien even aan Anneke vragen, nog niet aan de hand? Het gaat nog goed met je gezondheid en ook dat van je kinderen die elke dag tussen die velden door fietsen? Ja, over het algemeen zijn wij gezond. We leven heel gezond. Ik heb één jongetje die veel last heeft van luchtwegen. En daarom ben ik dan ook altijd om mij heen aan het kijken, waardoor komt dat nou? En dat is, dan is dit een van de dingen waarvan ja. ik denk, nou, misschien heeft hij daar wel last van met zijn gevoelige longen. Nou goed, met dank aan de boeren die dat gif gebruiken. Maar die kan je eigenlijk niets kwalijk nemen. Want die, uh, ja, die houden zich gewoon aan de regels. Hè? Hoe wilt u nu... Die klachten die u verzameld heeft, die problemen die er zijn... hoe wilt u die aan gaan pakken? Nou, Het grote probleem is inderdaad dat bij de beoordeling van de middelen... Van, hè, kunnen die uh, op enige wijze veilig worden gebruikt... niet is gekeken naar wat betekent het betekent voor omwonenden. Want die zitten uh, langdurig... Uh, worden ze blootgesteld aan kleine hoeveelheden. En dat effect is niet meegenomen bij de beoordeling. Dus wij vinden dat die stoffen die boeren mogen gebruiken... opnieuw moeten worden beoordeeld. Dat vindt de gezondheidsraad ook. De gezondheidsraad wil onderzoek doen. Naar blootstelling van omwonenden. En het is echt de hoogste tijd. Je kunt uh, die effecten niet negeren. Kijk of dat effect heeft. Ja. Dankjewel. Bijdrage was dat van Marcel Dekker. Straks 1 miljoen Oezbeken werkt als slaaf op katoenplantages. Maar eerst. 3, 2, 1, go. Deze dag. 2007. Het Armando Museum werd zeven jaar geleden geopend. De vaste collectie, waaronder een twintigtal monumentale schilderijen... en een beeld van Armando, moet als verloren worden beschouwd. Deze dag in 2007 wordt het Armando Museum in Amersfoort door brand verwoest. Documentair en filmmaker Sherry Duins is een van Armando's oudste vrienden... en had twee werken van de schilder in bruiklijn gegeven aan het museum. Als ik me niet vergis was ik aan het werk. We hadden, meen ik... Een, een klein schermpje aan met het nieuws. We keken uit, uh, tijdens het werk weer af en toe een blik op, op het journaal dat er was. En toen zagen we rookpluimpjes opstijgen uit het museum, uit de Elleboogkerk. Grote consternatie vanmiddag in het centrum van Amersfoort. Even na half twee breekt er brand uit in de 19e eeuwse Elleboogkerk. Het vuur slaat snel om zich heen. Daar zorg ik van en ik belde onmiddellijk Amando. En uh, die was... Die was er niet echt van onze indruk, moet ik zeggen. Nou, ik ben niet zo'n mens die uh, gauw pijn heeft, maar uh, ja, dat is, uh, dat is jammer. Maar er zijn, van die 19 schilderijen van mij, er zijn er drie buikplein. En dat vind ik, dat betreur ik. Er waren uh, twee schilderijen van, van ons bij, die, uh, op die tentoonstelling. Uh, ik realiseerde me toen wat het... Uh, wat het betekent om een schilderij te hebben, maar dat kan ook iets anders zijn... waar je aan gehecht bent en dat van de, iets wat van de een op de andere dag weg is. Nou, de schade is uh, heel groot voor de mensen die ons vertrouwen gaven om uh, hun waardevol werk te tonen. Uh, er was zo'n 3 miljoen uh, binnen in wat nu een ruïne is. Ik heb er nog een foto van en het meest bizarre is dat het schilderij dat verbrand is... Het ontstaan daarvan heb ik geheel gefilmd in de film De Wording. Tot en met het tonen van dat schilderij in een, uh, ik meen in een galerie in Zurich, Dat heb ik in Zwitserland nog gefilmd. Dus ik zie het schilderij zie ik ontstaan. Ik zie het uit de tube komen. Ik zie hoe het langzaam gestald, hoe het vorm krijgt... en hoe het dan op een gegeven moment is zoals het is. En dat schilderij, getiteld Waltrand, ja, dat hing hier... En dat is toen naar het museum gegaan. En uh, daar heeft de brand het tot zich genomen. Ik hoop dat ik uh, de restauratie nog mee kan maken. En uh, mee mag maken, maar ik weet er niks van. Je zou denken, het is afgebrand, er was geld voor herstel, voor, uh, dat geld was er. En de gemeente Amersfoort heeft anders besloten, niet meer dat museum. Zo gaan die dingen, dus de ene keer wordt het geopend in aanwezigheid van de koningin. Uh, en de andere keer eh, brandt het museum af. en er zit, zijn verkiezingen geweest. Het er een nieuw gemeentebestuur. en de tijd verandert wat. en eh, er wordt na, nee, ja, nee, doe maar niet meer. In het kader van het van populariseren. Is dat, een, uh, is dat wel een mooi voorbeeld eigenlijk. Sherry Duins over het afbranden van het Armando Museum in Amersfoort. deze dag in 2007 to the beat I really think that he should know that his rhythms go go go boy does nothing, Alicia Dixon. Het is 7 minuten voor 10 uur, luistert naar de Caro op Radio 1 in Oezbekistan, dames en heren. Komt slavernij op grote schaal voor. Jaarlijks worden 1 miljoen Oezbeken gedwongen om mee te helpen bij de katoenoogst. Inwoners ontvluchten massaal deze voormalige Sovjet-republiek. Peter Dancoer, onze man in Rusland, Goedemorgen. Goedemorgen. Wie dwingen die Oezbeken, sorry, Oezbeken eigenlijk om in die katoenplantages mee te helpen met de oogst? Eh, nou, de, de, de grote baas van, van Oezbekistan, Kerimov, voor hem is het niet eigenlijk uh, routine, die stand uit de Sovjet-tijd. Toen was hij al de grote leider van deze Centraal-Aziatische stad en toen stuurde hij zijn volk uh, uh, onder de verhandels voor, voor volk en vaderland, voor Lenin en Stalin, Katoen, zullen wij Oosten. Uh, ja, uh, Lenin en Stalin worden niet meer geëerd, ook niet in Oezbekistan. Daarvoor in, is in de plaats gekomen het kapitalisme, maar wel het kapitalisme volgens Karimov. En hij uh, eigent zich zelfs nog altijd het recht toe om uh, zijn, zijn volk onder uh, deze kapitalistische nieuwe vaandels naar de, naar de katoenplatanjes te sturen. Ja, en uh, staat dat volk dat dan zomaar zonder slag of stoot toe? Nou, dat volk heeft weinig te vertellen. Het is een, een ongelooflijke dictatuur waar eigenlijk de wereld geen aandacht meer aan, aan besteedt. Men laat het daar maar een beetje. Zo grenzend aan Afghanistan heeft men al voldoende problemen daar kennelijk. Dat men, uh, de heer Kerimov, die inmiddels toch uh, dik in de 70 is en tegen de 80 loopt zelfs, uh, uh, laat men daar zijn gang gaan en zijn, en zijn, en zijn klem. Maar inderdaad, uh, langzaam in deze moderne tijd is natuurlijk die slavernij daar, uh, want dat is het uh, in die kantoenplaats. Uh, uh, niet meer te accepteren. Nee. Het gaat niet om uh, arme werkloze Oezbeken alleen. Hè? Ook hoogopgeleiden worden daar de velden in gestuurd. Ja, zoals in de, de software-tijd werd iedereen achter zijn bureau vandaan gehaald en, en moest naar de uh, uh, katoenplantages. Maar die katoen, hele katoen is een, eigenlijk een vloek voor dat Oezbekistan al jaren, want het vernietigt ook eigenlijk het hele milieu in dat Centraal-Azië. Uh, het land is eigenlijk helemaal niet geschikt voor, voor katoen. en daarom heeft Khrushchev al een irrigatiesysteem bedacht. Daarmee alle rivieren uh, in de omgeving, die moeten dat irrigatiesysteem voeden en dat heeft het aardel meer grootste meren ooit ter wereld al voor driekwart droog gelegd. Een, een enorme milieuramp die zich, behalve deze, deze menselijke tragedie van de slavernij... Uh, die zich daar ook uh, voltrekt rond die katoen. Juist, en dus gaan de ogen dan ook meteen naar Moskou. Uh, want dan uh, denk je, uh, kijk, uh, president Poetin kennen we ook niet als de grootste democraat... maar misschien gaat hem dit ook wel een beetje te ver. Of denkt hij, laat maar even zitten... Hij denkt ook, laat maar even zitten, want eh, ja, de, de, hij heeft al genoeg aan zijn hoofd in de problemen in de Caucasus... In de, in de, in de met eh, de Islam, islamitische republiek die hij daar zelf heeft binnen het grondgebied van de Russische federatie. En Oezbekistan is ook een, een, een, een, een hele mozaïek van verschillende islamitische groeperingen die elkaar naar het leven staan. En alleen de, de sterke, de, de ijzeren vuist van Karimov houdt iedereen daar onder, onder de duim. Dus men is angst is er ook in Moskou uh, om, uh, om het daar te e laten exploderen en daarom laat men bijvoorbeeld hier ook in Moskou, elke tweede taxichauffeur in Moskou is een Oezbeek en uh, die Oezbeken sturen heel veel geld naar, uh, naar Oezbekistan toe om ook het, uh, het regime van Kerimov overeind te houden maar ook deze Oezbeken vormen hier in Moskou een probleem zoals we de afgelopen weken weer hebben gezien met een plotselinge explosie van etnische en religieuze uh, geweld dat we hebben gezien in de buitenwijk van van Moskou, waar veel Oezbeken ook bij betrokken waren. Shiiten en Sunnieten die staan ook hier in Moskou elkaar naar het leven... en dat doen ze ook in Oezbekistan. Goed, schandelijk verhaal waar nog vooralsnog geen uh, oplossing voor gevonden is. Misschien een volksopstand vroeg of laat. Peter Damkoer, vanuit Moskou. Dank je zeer. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Dan kom je op twee dingen. plan. Ik heb eigenlijk maar twee dingen...